Kijk, ik hoor er wel. O ja, hoor... Kijk, hoor ik weer wat. Ja, dat zijn toch wel de vogels. De vogels van dit seizoen. De piep van een koperwiek. Chakkende kramsvogel. Hoor ik nou ook nog... een groot bosje komen. Nou, en als het goed is zit er ook nog een winterkoning bij. Het zijn de vogels... die u nu gewoon kunt horen... als u lekker buiten... in de tuin zit of in het bos loopt. We dachten, we gokken er niet op dat ze nu... alle vier op dit moment om uh, een paar minuten over acht uh, voor het kapitaal zitten. Dus we, we hebben ze maar even van zijn idee gehaald. Maar dat zijn de volgers van dit seizoen. Ik sta hier buiten met Kars Vening van de Vlinderstichting. Goedemorgen, Kars. Goedemorgen. Um, ik, ik, ik keek net nog even op de, op, het, op de thermometer van de auto. En daar staat dat het 11 graden is nu. Ja, het is bizar. Het was... Uh... Toen ik naar bed ging vannacht was het 10 graden. Nou, nu is het 11 graden, het is nauwelijks kouder geweest dan 10 graden. En we zitten natuurlijk wel op 6 november, dat is heel bijzonder. Ja, ultra, ultra zachte herfst. Ja, ultra zachte herfst. En uh, dat zie je ook terug in de natuur. Ja. Wat, wat valt, we staan hier nu voor het kapitaal uh, in Schravenland? Wat valt jou op als jij hier om, om je heen kijkt? Nou, het eerste wat me opvalt is dat er ongelooflijk veel blad aan de bomen zit nog. Er zijn wel wat kale bomen tussen, maar heel veel hebben nog uh, ja, veel blad en zelfs nog bijna groen blad. En dat is ook voor, uh, in de loop van november best heel bijzonder. Ja, we staan hier voor een ene... Wat... Daar, al die takken hier op wat staat er nou boven daarachter? Wat is dat nou? Dat zijn, dat zijn mispels, volgens mij. Mooi met die, uh, die vruchten er allemaal in. Die moeten ja. lekker rot worden en dan schijnen ze lekker te zijn. Maar die ziet er wel echt herfstig uit. Die zit er mooi, mooi geel in het blad, maar nog wel met al zijn blad. En dat is ook, uh, die zou ook al best al zijn blad normaal gesproken verloren hebben... als het een beetje had, koud had geweest. Ja, ja. Ja. En, en, en dat er een tulpenboom, toch? Ja, ja, die is prachtig mooi van kleur nu. hè? Echt ja. Helemaal goud, uh, goudgeel. Ja, die is wel echt herfstig. Dat is echt herfstig, ja. Maar verder is het toch nog wel heel erg goed. Zullen we een stukje doorlopen? Ja. Dan gaan we nog even op zoek naar... Nou, ik hoop dat we Menno zo meteen nog weer terugvinden... want van zo toren was hij de borstjes ingedoken. Van een ultra-zachte herfst gaan we naar, nou niet ultra, maar toch wel harde actie. Straks hoort u een reportage over de nieuwe campagne van Milieudefensie tegen de megastallen. En wat u daarin kunt betekenen. Of beter gezegd, tekenen. Beesten tekenen, wel te verstaan. Nico de Haan die maakt zich kwaad omdat Henk Bleker de Smient vogelvrij heeft verklaard... En de felste natuurbeschermer van Nederland zit zometeen hier aan tafel om mee te praten. Over meer natuur in de stad. Hij is een actie begonnen. Ja, de felste natuurbeschermer van Nederland, dat moet natuurlijk wel Jaap Dirkmaat zijn. Verder de grote tuintegel, tegeltuinmetamorfose. Amsterdam ondergronds. En natuurlijk, vorige week heeft u hem moeten missen tijdens ons jubileum. De Venolijn. Wij zijn Menno Bentveld en Janine Albering. En tot tien uur is dit Vroege Vogels. We'll <laughs> Wij openen deze uitzending met het Allegro uit het vierde concerto Armonico van de Nederlandse graaf Unico Wilhelm van Wassenaar. 19,5 graad werd het vrijdag in het zuiden van Limburg. Met 6 graden boven de gemiddelde temperatuur lijkt deze herfst heter dan ooit. Het lijkt wel of we een soort van ja, tweede lente ingaan. En dat is te merken. U gaat het straks ook horen in de Venolijn. Menno die loopt nog buiten hier bij het kapitol samen met Kars Veling van de Stichting en van de Natuurkalender natuurlijk. En zij gaan op zoek naar uh, sporen van die hete herfst. Ja, wij zijn inmiddels ietsje verder gelopen. We staan nu uh, midden uh, op het grote grasveld voor uh, landgoed, uh, het burg, landgoed Schapenburg. En wij kijken hier, uh, Kars, samen met jou hier kijken over die fantastische laan. Honderden meters lang, uh, een, een, een eikenlaan. Ja, beschrijf het eens die eiken. Nou, er zijn uh, wat eiken tussen die al flink verkleurd zijn... maar heel veel zijn er nog echt heel erg groen. En uh, ja, die zien eruit alsof je ergens uh, eind september, begin oktober uh, rondloopt. Ja. Ja, no normaal als je hier zou lopen rond deze tijd van het jaar... zou je tot je knieën door een bladerdek uh, wandelen ongeveer? Ja, voor een deel hebben ze de bladeren. Eiken zijn wel wat later, dus die zouden nog wel blad hebben. Ze zouden nog niet helemaal kaal zijn, maar zeker niet zoals nu echt nog groen. Want als het dit weer zou blijven, dan kan over twee weken... zit hier nog gewoon het blad uh, volop aan. Ja. En daarachter staat een reusachtige beuk. Die is al wel wat blad kwijt, hè? Ja, ja, die is nog niet helemaal kaal. Dus je mag hem niet helemaal kaal noemen. Maar hij is inderdaad flink wat blad kwijt. En hier staan er ook nog een paar die bijna helemaal kaal zijn. Ja. Dus die zijn echt een stukje verder dan de, dan de eiken. Wij zouden zeggen, dat is niet normaal. Maar ja, wat is nou, wat is nou nog normaal? Ja, dat is natuurlijk heel moeilijk... Als natuurkalender vergelijken we met de periode van tussen 1940 en 1968. Dus dat is ja, zeg maar, zo'n 50 jaar geleden. Waarom die periode? Ja, daar is redelijk wat van bekend over, over onder andere die bladverkleuring. Dus daar vergelijken we een beetje mee. En dan zie je dat zo'n zo beuk inderdaad nu ja, eerder is dan normaal. Maar de eiken, dat die veel, veel later zijn. Ja, ja. Ja. Nou was er een beetje een verwarrend verhaal. Want ik begreep dat de, de bomen wel dit jaar eerder zijn gaan verkleuren... Vertel eens, hoe zit dat? Ja, ja Het is een beetje een, helemaal een raar jaar geweest natuurlijk. Het is een uh, heel warm voorjaar geweest, heel droog voorjaar geweest. natte zomer. Nou, daardoor waren eigenlijk de bomen heel redelijk snel al aan het verkleuren. Maar nog niet een blad aan het verliezen natuurlijk. Maar dan zag je al wel dat de kleuring kwam. Alleen nu, door die hele warme periode, wordt dat ongelooflijk vertraagd. En... En wel, wat er heel erg meespeelt ook, is dat er weinig wind is. Als er echt een flinke storm komt nu, dan zul je heel veel bomen toch vrij snel kaal zien worden. Want ze hebben natuurlijk al wel die bladeren een beetje los zitten. En als er nu echt flink wind komt, dan ja. ben je ze zo kwijt. Ja. Maar dus een, een, een lange, warme herfst is het? Ja. Juist, ja. Ja. ja. Nou hoor je dat ook op de venolijn. En niet alleen bomen, maar ook dieren. We, we luisteren samen even naar de venolijn. Dit is de heer Buis uit Nijmegen. Op de bloeiende kogeldistels, asters en chrysanten. Maar er is drie Atalanta's, één dagvrouw één gehakkelde Aurelia... en één koolwitje tegelijkertijd. Goedemorgen, met Wapke Kolen in Velp bij Grave. Ik heb zojuist tot mijn verbazing in de tuin twee bloeiende hyacinten gevonden. Dag, dit is Marijke van Damme uit Woerden. Ik heb zojuist een paar bloeiende blauwe druifjes in mijn tuin ontdekt. En gisteren tijdens een wandeling zag ik in een tuin een paar Maartse viooltjes bloeien... Dus we slaan de winter over, denk ik. Dag. Hallo, dit is uh, Hedwig Buindam. Kijk uit op onze grote binnentuin in het hartje van Utrecht. En er zijn twee vleermuisjes nu al. Het is nog heel licht aan het uh, fladderen. En nog duidelijk niet begonnen met hun uh, winterslaap. Ja, met uh, Rolf Buis uit Amersfoort. Uh, we hebben hier uh, te maken met laatstelingen. Want uh, we zagen vandaag een uh, moeder eend uh, met... Hoeveel kleine eentjes? Vijf. Vijf kleine eentjes, die waren nog maar net uit het nest. Ik geef het ze te doen. Met Johan Engwerda in Hilversum. Vandaag, op 2 november, op zielendag. de zon schijnt. In onze eigen tuin bloeit nog een kamperfoelie, een stokroos, een fuchsia. En aan de muur verschijnen de eerste gele bloempjes van de naaktbloeiende jasmijn. Ik kan me niet herinneren dat ik deze combinatie... Ooit in mijn 36 jaar gezien heb, 86 jaar gezien heb. Ja. Met Joker het hart uit sluis. Gisteren morgen om half negen zag ik een sneeuwklokje bij ons in de tuin. Goedemorgen met Henk van der Kwaak van Volkstuin Ter Weer in Wassenaar. De koudjes bereiden zich voor op hun jaarlijkse najaarsballet. Al een week of wat komen ze rond een uur of vijf uit alle richtingen aangevlogen. Bovenin een paar kale populieren scholen ze samen. Vlak voordat het echt donker wordt verlaten ze de populieren en verhuizen naar bomen die nog volop in het blad staan. De kauwen babbelen nog wat na en uh, dan gaan ze slapen, hoewel sommigen het praten niet kunnen laten. Dat was de venolijn. Wij zijn inmiddels weer even iets verder gelopen. De kapitaal verliezen we bijna uit het zicht. Ik zie overigens wel over het grasveld Kees moeilijker aankomen voor zijn kolm, zullen ik. Nou, geef hem alvast maar een kopje koffie, uh, Janine. Um, Kars, ja, op de venolijn horen we veel bloeiende bloemen. kamperfoelies, uh, fuchsia's. We zijn iets verder gelopen. Uh, hier zien we niet veel bloeiends, hè? Nee, nee hier is het echt uh, allemaal uitgebloeid. De braam staat hier. En verder, het is uh, ja, ook een flink gemaaid grasland, dus daar staat ook al niet veel bloemen in. Maar de afgelopen week heb ik zelf inderdaad ook heel veel bloemen gezien. En niet alleen in de tuin, dit waren vooral tuinplanten die genoemd werden, maar ook in de natuur kom je nu bloemen tegen. De zag ik volop bloeien, uh, witte klaver, melkdistel, fluitenkruid. En ja, dat, sommige bloeien gewoon heel lang door, maar je ziet ook planten die normaal gesproken in mei, juni bloeien, zoals die fluitenkruid die opeens opnieuw gaat bloeien. Dus die gaat weer bloeien. Gaat weer wat betekent dat voor die plant? Ja, die, die moet weer flink wat investeren natuurlijk om, uh, om te gaan bloeien. Hij kan zich wel weer opnieuw uitzaaien zometeen als het, als het warm blijft. Dus dan zou het op zich voor die plant positief kunnen zijn. Maar ja, het is op zich... En ze doen het ook lang niet allemaal, hè? Maar hier en daar op zo'n plekje zie je opeens ja. weer fluitenkruid bloeien. Dus er is een extra periode van zaad, van, van vrucht, van, van ja, voortplanting? als we dat redden. Hè? Kijk, ja. als het flink gaat vriezen terwijl ze nog helemaal volop in, bloem, in bloei zitten... ja, dan, dan zal het niet werken. Dan, uh, maar goed, dan hoeft het op zich ook niet negatief te zijn voor een plant. Dat hebben ze het even geprobeerd. Ja, um, een nachtvorst is altijd een belangrijke trigger, toch, voor de, voor, voor de natuur. Wat, wat, wat gebeurt er nou nu als het, als het gaat, plotseling gaat vriezen? Nou, als het nu plotseling echt flinke nachtvorst gaat krijgen... dan ben je al je vlindertjes kwijt. Hè? Al die vlinders, die paar soorten, die gaan overwinteren... die kruipen dan echt weg en die gaan in overwintering... en de anderen gaan gewoon dood. En uh, dat geldt in feite ook voor allerlei andere dieren. Hè. Vleermuizen hoorden we dat die uh, aan het jagen ja. waren. Nou, die blijven dan gewoon lekker binnen. Waarom komen die nu naar buiten? Omdat er nog volop muggen zijn, dus volop voedsel. Dus het is de moeite waard voor die, uh, voor die vleermuizen om uit hun plek te komen en te gaan jagen. Maar zodra het echt koud wordt, zijn er geen prooien meer. Dus dan gaan die echt in hun winterslaap. De vlinders en de libellen raak je kwijt. De, ja, dan, dan wordt het een beetje... Een beetje normale winter en dat kan ja. met één forse nachtvorst. Kun je opeens. Dan gaan ook de bladeren als een speer van die bomen af. Dus dan heb je opeens kan het winter zijn. Maar kan het niet zo zijn dat, dat zijn er niet bepaalde dieren die nu hun slaap missen, of hun rust, omdat ze maar uh, wakker blijven? Ja, dat geldt bijvoorbeeld voor die vleermuizen. Maar omdat ze die tijd dat ze die rust missen, veel voedsel binnen kunnen krijgen, is dat. Uiteindelijk waarschijnlijk toch positiever voor ze. Kijk, ze hebben iets minder rust, maar ze hebben wel meer voedsel en dus meer reserve om de winter in te gaan. Dat geldt ook een beetje voor die vlinders. De dag per oog de kleine vos, die gaan in overwintering. Als ze nu nog vliegen en nog flink wat kunnen drinken, krijgen ze extra energie. Ja. Het moet niet te lang duren, want een vlinder slijt dan gewoon te hard en dan is die voordat de winter over is, is die al, uh, al dood. Maar op zich, ja, als het niet te lang duurt, hoeft het niet echt negatief te zijn voor die soorten. Dus op een gegeven moment moet het wel gaan gebeuren. Dat, uh, we lopen een klein stukje terug met het kapitaal. Op een gegeven moment moet het wel gaan gebeuren, hè, dat vriezen. Nou ja, het NK. Uh, uh, het NK uh, afstanden, of wat is het, is al begonnen, het schaatsen. Dus uh, wie weet komt de voorste ook aan. We gaan even een kopje koffie drinken. Gaan de een kees ja. moeilijker aan en dan praten we straks verder. Dat was de walsende pop van de Hongaarse componist Ede Poldini... uitgevoerd door Tjongwa Tjong Wa op viool en Philip Mol op piano. We hebben het op dit moment al lastig om bovengrondse natuur in stand te houden. Maar wat dacht u van de ondergrondse? Geoloog Wim de Gans heeft het boek De Bodem onder Amsterdam geschreven... en bezinkt daarin de schoonheid van de ondergrondse natuur. En veel mooier kan je het als geoloog op dit moment niet krijgen in de hoofdstad. De Noord-Zuidlijn biedt nogal een inkijkje. Verslaggever Rolf Hartogensis daalde met Wim de Gans af en ontdekt een compleet nieuwe wereld. Misschien nog wel mooier dan de bovengrondse. Kijk, we staan hier vlak bij het station, hè? Zo'n 300, 400 meter voor van station. Er is dus een grote put met een caisson. Je ziet er allemaal zand liggen. Dan denk je, denkt, ha, leuk voor een geoloog. Maar als je er goed kijkt, dan zie je dat er allemaal schelp in zitten. Zie je dat? Marcoma en Cardium of erastodermen. Dit komt uit zee. Dit is opgebracht. Amsterdam is in wezen gebouwd op veengrond. Met onder nog allemaal andere lagen die ook belangrijk zijn. Het is wel veen. Het is een beetje kaartenhuizen waar je op... Nou ja, het is een... die ondergrond is volgens mij de mooiste van Nederland... Maar complex, ingewikkeld. Je moet dat weten. het wat gaan doen. Ja, het is een, uh, kijk goed uit waar je loopt. Het is een beetje kruip door, sluip door. Maar uh, we gaan uh, langs slinkse wegen uh, onder uh, de Pinsrendenkade door naar uh, de startschacht. Kijk, en ineens moet je geen hoogtevrees hebben. Nou, hoeveel zakken we af? 20 meter. Er gaat een wereld voor je openen eens hieronder. Vlak voor Amsterdam Centraal. Men is daar nu bezig met het bouwen van een... De aannemer is bezig met het bouwen van een enorme waterkering. Want ja, we zijn eigenlijk onder het hele watersysteem van, van Amsterdam aan het graven. Natuurlijk. Dus stel dat er iets mis zou gaan... Uh, dan kan alles water uit het ei zo uh, de tunnel inlopen. Dus daarom hebben we extra voorzieningen, die zijn we nu aan het bouwen. Uh, om dat te voorkomen in de toekomst, stel dat het, uh, dat, dat zou gebeuren. Ja, want in de ook van de Noord-Zuidlijn, het, het, hetgeen wat, uh, wat Wim bezingt, is, is voor jullie eigenlijk een kriem. Ja, nou ja, kijk, we hebben natuurlijk te maken met die bodem en misschien de... de het is ontzettend belangrijk om precies te weten hoe die bodem in elkaar zit, want waar de fundatie van de huizen uh, ophoudt. Je uh, wil natuurlijk voorkomen dat je schade toebrengt aan, uh, aan de omgeving. Dus daarom is, uh, ja, is, is Wim en uh, zijn, zijn vak is voor ons van uh, levensbelang en uh, voor de stad natuurlijk ook. Dan staan we hier op 25 meter diepte. En we kijken nu recht in de ingang van de twee tunnels. Eh, die vorig jaar gegraven zijn door eh, boormachines Gavin en Noortje. De oostelijke buis is eh, gegraven door Gavin. Dit is oorspronkelijk de monding van de Amstel. Dat was hele slappe grond. En daarom hebben we de grond boven deze tunnels. De eerste 80 meter daarvan bevroren. Je ziet daar nog eh, buizen lopen met grote witte uh, plukken erop. Dat is het, uh, het uh, friessysteem. En die buizen die, uh, hebben ervoor gezorgd dat we een friesscherm van uh, enkele meters dik hebben kunnen aanbrengen. En je ziet nou rondom die tunnelmonding, zie je nog van die gaten. Daar waren die friesslansen, staken daarin. Deze zijn nu uh, gebruikt voor het maken van een dwarsverbinding. Wim, door de tunnel. Neem eens mee achter deze, achter deze betonwand. Je ziet het 25 meter diep nu ongeveer. hè? 20 of 25 meter. Dat wil zeggen... We zitten onder de klei en het veen en de zeeklei van het Holocee. En ik denk dat we nu in een zandlaag zitten die in de laatste ijstijd is gevormd. Dat zijn wind- en rivierafzettingen. En we zitten net op de grens met afzettingen uit de laatste warme tijd dat er zeeafzettingen werden gevormd. Dus qua tijd zit je... Ja, ik noem maar een getal. Je zit hier op een ouderdom van 80.000 jaar of zoiets. In die orde van grootte, moet je denken. Michiel Jonker van de Noord-Zuidlijn. Wist jij eigenlijk van de schoonheid van, van je eigen werkplek? Als ik heel eerlijk ben, dan wist ik dat niet, nee. Toen ik, toen ik begon aan deze baan, twee jaar geleden had ik wel, ja, wel het nodige gehoord over de Noord-Zuidlijn... en met name natuurlijk ook over de problemen die er zijn geweest. Maar de veelzijdigheid en de onvoorstelbare fascinatie die je hier meemaakt... Nou, dat had ik echt, echt nooit durven dromen. Het, het, het gekke is ook, als je hier loopt... dan heb je geen flauw benul van wat, wat zich hieronder allemaal afspeelt. Het is volledig gescheiden werelden. En dat maakt het natuurlijk zo fascinerend, dat je eigenlijk... Ja, in een compleet andere wereld terechtkomt. En nu stappen we weer midden in het zonlicht in het centrum van Amsterdam. Dan moet je echt even weer aanpassen, als het ware. Blijf je hier verbazen over de ondergrond? Ja, meer ja, verwonderen. Ik vind het altijd hier fascinerend om te zien. Want wij maken met boringen een model. Klopt heel goed. Maar als je hier een gat zou graven en een wand ziet. Nou, dan schud je je hoofd en denk je, jongens, jongens, jongens, wat is dat ingewikkeld? Ik ben blij dat ik met boringen werk. Want die, die werkelijkheid is nog veel ingewikkelder. Een boring hierheen, 10 meter verderheen, onder, dan maak je een doorsnede. Je abstraheert het als het ware, je meent het te begrijpen. Maar de werkelijkheid is heel ingewikkeld. Ja, ingewikkeld, maar ook prachtig dus. En dat prachtige kunt u trouwens gratis downloaden. Gratis? Ja, dat boek is gratis te downloaden. Het boek van Wim de heet Bodem onder Amsterdam. Wilt u er meer over weten? Net als Menno, kijk dan even... Er worden er een heleboel mensen thuis wakker. Gratis. Vroegevogels.para.nl. Daar is het gratis. Wij willen overigens zien, want wij zeggen we een heleboel mensen wakker. Wij willen graag zien hoe u naar Vroege Vogels luistert. Er zijn al een heleboel foto's op onze website. Verschrikkelijk leuk, maar maak daar een foto van. En stuur hem naar ons op. Hoe en op wat, op wat voor plekken luistert u naar vroeger Ja, en dat verwachten we ook van jou, Elisabeth Thomas, want je luistert vast nu ook mee. Want jij gaat zo meteen het nieuws lezen. Ster en nieuws nu. Als ik zeg papieren valuta of fysiek zilver, wat zeg jij dan? Amsterdamgold.com. Bescherm je vermogen.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 De Griekse president Papoulias praat rond het middaguur met oppositieleider Samaras over een regering van nationale eenheid. Die wil alleen meedoen als de nieuwe regering op korte termijn verkiezingen uitschrijft. Ook wil Samaras niet dat een nieuw kabinet onder leiding komt te staan van premier Papandreou. Die kreeg vrijdag niet het vertrouwen van het parlement. In Nicaragua wordt Daniel Ortega vandaag zo goed als zeker herkozen als president. Het zou zijn derde termijn worden.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 En de voormalige uitgever en hoofdredacteur van News of the World, Rebecca Brooks... heeft bij haar vertrek onder meer bijna 2 miljoen euro meegekregen... schrijft de Britse krant The Observer. De rechterhand van mediamagnaat Rupert Murdoch raakte afgelopen zomer in opspraak... door het afluisterschandaal bij News of the World. Murdoch besloot met de krant te stoppen. En dat is nieuws op dit moment. Het weerbericht van Weeronline. In het westen van het land is het bewolkt met een graad of 11. In het Oosten is het met 6 graden een stuk frisser...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 Koop nu al je december cadeaus bij WKAM.nl. Speelgoed, games, elektronica, wonen, mode. Korting tot wel 30%. Eerst no Maak kans op een luxe weekend met drie vrienden op de hoogste mountain van Nederland. Ga naar de DHL Nederland Facebookpagina en like ons. Koop nu thuis je december cadeaus met korting tot wel 30%. Eerst Kun je ons ook liken? Like ons. like, balla, like ons. Ik hoorde, het wordt maar 12 graden vandaag. Ja, frisjes. Koud. Schrikkelijk, Nou, wat een kou. Barre kou. Het is tijd voor onze columnist. En dat is vandaag... Kees moeilijker. Ja, Kees, wat het overklapt. Want je kwam net aanwandelen over het gas. Je, nam, je stond fotootjes te maken hè, van het kapitaal. Ja, het is zo'n mooi gebouw. En met die lichtjes, een beetje donker nog. Het was heel sfeervol. Ja. Opkomend zonnetje. Ja. Nou, je bent uh, altijd welkom één uh, keer in de maand. Eén keer in de maand. Ja, en vorige ja. week was je bij ons jubileum. Ons 33-1 derde jubileum. Um, en toen hebben we je niet aan het woord gelaten. <laughs> maar we hebben wel al, al onze vroege vogel-iconen toen gevraagd... Van wat hun vroege vogel-moment was. Heb jij ook zo'n moment? Ja. Ik heb er wel even over nagedacht toen ik die vraag vorige week hoorde. Ik denk, wat zou ik daarop antwoorden? Ja, ja dat was voor mij was dat 2 december 2007 om vijf uh, minuten over negen. Uh, Niet heel mijn, erg specifiek, ja. werd mijn eerste uh, vroege vogelcolm uitgezonden. En da daar luisterde ik naar natuurlijk. Dat is altijd leuk om het weer terug te horen. En uh, ja, dat is wel apart. Want voor die tijd uh, luisterde ik uh, naar, uh, naar de grote meester Midas. En uh, hm. ja, plots hoor je dan jezelf... Uh, een beetje nasaal, monotoon, door de eterschallen. Dat vond ik een bijzonder moment. Ja, had je echt dan een, een kriebel in je buik, zeg maar. Ja, was wel, uh, wel spannend. Ja. En heb je veel reacties gekregen? Ja, het was toen de, de, de schaamluis, of de kolom de, de Red de schaamluis. Tamelijk uh, ja, Dat heeft toen ingrijpen. wel wat losgemaakt, ja. Dat heeft wat ja. losgemaakt, ja, zeker. Ja. Nou, ben benieuwd of dat voor deze kolom ook geldt. Ga je gang, Kees. Het spechtenhoofd. Een prangende vraag die zowel vogelkennis als artsen al tientallen jaren bezighoudt is... krijgen spechten geen hoofdpijn. U kent de specht natuurlijk ook als die vrolijk lachende herrimaker die met zijn snavel tegen de bomen hamert om er... 1. vervolgens kleine beestjes uit te peuren en op te eten... 2. met het verdragende geroffel een partner te verwerven... en er zijn territorie mee af te bakenen... en 3. er uiteindelijk ook een nesthol in uit te hakken. Veel meer facetten kent het spechtenleven niet... De specht hamert. Ruim 30 jaar geleden becijferde de Amerikaanse arts Philip May hoe vaak en hoe snel. 35 tot 44 tikken en roffels die 2,1 tot 2,7 seconden duren en dat 500 tot 600 keer per dag. Bij elke tik weerstaat het spechtenhoofd een vertragingskracht van 1200 g... Om dat na te bootsen zouden wij met een snelheid van 25 km per uur met ons hoofd tegen de muur moeten beuken. En dat 500 keer achter elkaar. Geloof me, na drie, vier keer hetbengen zijn we knock-out. Het is dus een wonder dat onze bossen en parken niet bezaaid liggen met bewusteloze spechten. Dat wonder is evolutie door natuurlijke selectie. Ooit kwam een vogel op het idee om met zijn snavel tegen hout te kloppen. Hij kreeg er geen hoofdpijn van en merkte dat hij voedsel en nestplaatsen aanboorde... die onbereikbaar waren voor andere vogels. Langzaam evolueerden de spechten tot wat ze nu zijn. Een succesvolle familie van ruim 200 soorten. Ze zijn heer en meester in hun domein. Geen andere vogel doet het ze na, want het spechtenhoofd kent een aantal unieke aanpassingen... waardoor het schokken absorbeert. De belangrijkste zijn... Een minimum aan hersenvocht... waardoor de hersenen stevig verpakt... niet in de schedel heen en weer klotsen. Ongelijkvormige boven- en ondersnavel... waardoor de klopkrachten die de hersenen bereiken... aanzienlijk verminderen. En een uitzonderlijk lang tongbeen... dat met twee elastische banden... over het achterhoofd en het schedeldak... de neusgaten bereikt. Het vormt een soort veiligheidsgordel... die de schedel bij elkaar houdt... en schokken opvangt. Onbewust van deze kennis werden in de middeleeuwen al helmen ontworpen met een prominente snavel. Maar de biomimicrie gaat verder. In 2007 presenteerde de Britse werktuigbouwkundige Julian Vincent... zijn bijna bewegingsloze elektrische spechtenhamer... gebaseerd op de uitermate korte, maar snelle slag van de spechtenkop... Chinese onderzoekers voorspelden kort geleden een nieuwe aanpak... van het minimaliseren van schedelhersenletsel bij mensen... ook voortbordurend op de biomechanica van de spechtenschedel. Ondertussen hebben de spechten een probleem. In onze verstedelijkte wereld zien ze straatlantaarns en regenpijpen voor bomen aan. Ze hameren lustig op het keiharde ijzer... maar ik denk niet dat het aangepaste spechtenhoofd daar tegen bestand is. Thank <laughs> you. Ja. ja. Wie was die componist? Dat zoeken nog even op. Ja, dat moeten we toch wel even kunnen melden. Uh, ja, dat was natuurlijk de wereldberoemde Woody Woodpecker uh, muziek. Uh, Kees, heb je nog geen... Want je bent natuurlijk altijd op zoek naar vreemde, rare uh, beesten... Um, en uh, fenomenen in de natuur. Er is nog nooit een specht bij jou aangebracht... Uh, met letsel na het, het hameren op een, uh, een straatontaren. Nee, ik krijg wel heel veel berichten van mensen die er uh, wakker van liggen. Van, van uh, nou ja, er staat een, een lantaarnpaal naast je huis oh, ja. bij je slaapkamerraam. Ja, en er zit dan smorgens uh, uh, al een, een, hamer, een, een specht tegen te hameren. Dat, dat, dat klinkt opgezet. toch anders dan uh, tegen, tegen de boom naast ja, het huis. Zijn er foto's of filmpjes van? Er zijn foto's en filmpjes van te over. Oh, ja. te over. Ik wil al ja. oproepen, stuur snel, zeg maar als het ja. te over zijn. Nou, te over. ja, ja dus ik... willen We willen wel eens eentje zien, dat lijkt me wel... Uh, dat lijkt me leuk. Ja, geen opgezette specht met zo'n paracetamolstripje ernaast, uh, dus in het natuurhistorisch. Nee, nee nog niet. <laughs> Dank je wel. Nou, met de Grutto gaat het heel goed. Met de Grutto gaat het heel goed. Gaat het heel goed. goed. Zo is dat. Ja. Zo so is dat. Zo is dat. Gisteren zagen we hem nog in koefnoen, Henk Bleker. <laughs> met de Grutto gaat het heel goed. Eén van de meest spectaculaire en onjuiste en onzinnige uitspraken van staatssecretaris Henk Bleker. Het gaat slecht met weidevogels, zoals de grutto. En de nieuwe natuurwet van Henk Bleker doet deze soorten niet veel goed. Samen met vogelbescherming gaan we de komende weken kijken... wat de gevolgen zijn van de nieuwe natuurwet van de staatssecretaris voor de vogels. Ja, bijvoorbeeld uh, voor de smiet. Want als de nieuwe natuurwet van Bleker straks wordt aangenomen... gaat het slecht aflopen met deze ene soort... Verslaggever Henny Radstaak is in Polder arkeheem op het land van veehouder van het Klooster. Daar staat hij samen met Nico de Haan, ambassadeur van vogelbescherming, tussen de fluitende smieten. Heerlijk geluid, hè? Fluit 1 hadden we de smiet moeten noemen. Dat is veel betere naam geweest. Ja, prachtige vogels die echt zo'n zo'n 5.000 kilometer afleggen om hier in Nederland te komen overwinteren. Dat zijn echt trekvogels, lange afstand trekkers. Waar komen ze vandaan? Nou, West-Siberië. Soms zelfs, sommige uit Oost-Siberië. Maar de meeste West-Siberië, uh, Finland, Zweden, Noorwegen. En vrij hoog, niet ergens onderin. En daar uh, broeden ze. En dan, uh, ja, als het dan zover is, dan gaan ze op trek en dan gaan ze naar Nederland toe. Want het zijn graseters. Ze eten eigenlijk alleen maar gras. En uh, als ze aankomen, dan landen ze eerst vooral in de natuurgebieden. Want daar uh, gaan ze dan op de, de, de zaadjes van de zeekraal. En op het moment dat als dat op is, dan zijn we zo ergens in uh, ja, oktober. Dan gaan ze door en dan gaan ze naar de laagveengebieden in Nederland. Naar de weidevogelgebieden of hier zo naar uh, Arkenheim. En daar komen dan uh, per jaar ja, een paar honderdduizend smieten naartoe. En dan zitten ze bij u op het land, uh, Kees van het Klooster. U bent uh, biologisch melkveehouder, heeft uh, wat land hier in Arkenheim, uh, Weiland, grasland. Dat zijn uw, uh, uw gasten. Ja, dit zijn uh, mijn wintergasten. Ja. Naast, naast de kleine zwaan is dit een van de belangrijkste bewoners uh, van dit gebied in de winter. Enige idee, hoeveel er dan hier zitten? Nou, dat is lastig te zeggen. Duizenden tot tienduizend in de winter op, op, op, op, op een maximaal moment. Ja. Blij mee? Het is een verrijking voor het gebied en het stoort me verder niet. Nee, wat Nico zegt, het is wel een mooi geluid, hè? Het, het, het, het, het, is, het, is, het is een prettig geluid en... Uh, nou, via regelingen van het uh, faunafonds is, is eventueel ontstaande schade te vergoeden in het ja. voorjaar. De schade is dan het, het opgegeten gras? Het opgegeten gras, ja. En de groeivertraging vooral die het veroorzaakt. Nou ja, je kunt ze makkelijk herkennen, want ze fluiten niet alleen vrolijk... maar ze vliegen ook vaak in grote groepen, heel hoog. En dan valt, als je goed kijkt, onmiddellijk die, die grote witte vleugelvlekken, die vallen op... En verder, als je dichterbij kijkt, is het een van de mooiste eden die we hebben. Het is uh, een prachtige, uh, ja, zeg maar, salemroze borst heeft hij. Een mooie grijsblauwe rug. En dan uh, zo'n zo uh, ja, roodbruine kop. En daar een hele mooie gele kruin zit erbovenop. er bovenop. He, maakt hem heel stoer, maakt hem heel feestelijk. Ja, is echt, uh, en dan die mooie sierveer op de rug. En een zwarte staadriehoek is echt. Een, uh, ja, naast de pijl staat een van de mooiste eden nee. die we hebben, vind ik. Daar zit, verderop zitten ze Even kijken of we nog een beetje dichterbij ja, kunnen komen. Een beetje dichterbij kijken. Je jij te kijken bij? Ja, te kijken bij me. Ja, ik heb ze van hieruit. Ze zitten hier uh, op het water nu. Op het water verderop. en op het land, hè? Nou, oh, mooi, hoor. Ja. Kees, de kijker. Ja. <laughs> die gele kruinen kun je van ver af zien, hè? Die, die, die komen er mooi uit. Maar hoeveel, hoeveel kost het ons om die sminten hier? Het is om de blauwe kikendief te hey, ja. oh, Prachtig, kijk eens mooie vrouw, blauwe kikken die vrouw, witte stuit, heel laag oh, Ik denk die sminten die gaan misschien wel op. Even kijken wat er gebeurt. Ze negeren nee. hem, zie je? Ze hebben goed in de gaten wat nou slecht valt. Of kikke die vis? heeft ze... ook helemaal geen interesse in die sminten. Nee, nee, nee, nee. Die zijn veel te groot voor die kikendief. Die kan nee. er niet aan. Nee. Nou, per jaar wordt er uh, ja, vijf jaar geleden was dat uh, zes ton en afgelopen jaar was het uh, vier ton. Voor alles moet in Nederland. Dus, uh, wat aan schadevergoeding schade, in heel Nederland ja. wordt uitgekeerd. Jong, het komt er niet dat geluid op de achtergrond. Ja, ze kletsen wat af. Dat zijn wat heerlijke vogels. Wat een genot om uh, naar te luisteren. Dat, zien we overdag, uh... dat is misschien wel heel rustgevend, ja. ja. Op een of andere manier. Het gaat van alles op. Oh, dus, uh, ja, het is alarm. Ik denk dat er toch een roofvogel in de buurt is. Ja, leuk hoor. Ja, je ja, gaat er zelf mee fluiten. Ja. Maar nou gaat het, als het aan het kabinet ligt. gigantisch mis met die sminte straks. Laten we even luisteren wat het kabinet voor plannen heeft. met de betrekking tot sminte. In de nieuwe natuurwet van staatssecretaris Henk Bleker mag tijdens het jachtseizoen onbeperkt op sminte worden gejaagd, zelfs in natuurgebieden. Hoewel voor dat laatst een vergunning van de provincie nodig is, is de smint in principe vogelvrij. En dat voor een soort waar Nederland een internationale verantwoordelijkheid voor draagt. 50% van de Europese populatie overwintert hier. Ja, dat is om te huilen. Dat is echt, als dat echt doorgaat. Uh, het is gelukkig een ontwerpwet, dus we kunnen nog tegen protesteren. Maar dat zou een ramp zijn. Want dat betekent dat uh, ja, op allerlei plekken uh, er een soort nieuw uh, jachtwet idee gaat gelden. Het wordt jacht. Tenzij, het is nu geen jacht, tenzij... Hè? nu in principe worden die dieren met rust gelaten... tenzij het nodig is om erop te schieten in het kader van het beheer. En straks wordt het gewoon fun schieten, dan krijg Plezierjacht echt, je... Plezierjacht, echt. Hè? Plezierjacht, echt. Dan krijg je mensen die rieten hutjes gaan bouwen in de buurt van slaapplaatsen... en dan morgens als die jachtsmieten hoog overkomen, dat is natuurlijk de leukste sport. Lekker hoger de lucht schieten. Nou, ik vind het idioot... Wij maken ons druk omdat ze in Frankrijk op grutto's schieten. En, en onze omdat, grutto's. Onze grutto's zeggen. Oh, oh, dus. En nu gaan we gewoon op de, zeg maar de Siberische en de, en de Finse en de, en de Scandinavische uh, sminten schieten. Terwijl het niet nodig is. De schade neemt niet toe, de stand neemt niet toe. Uh, eerder neemt hij zelfs iets af. En tegenwoordig in Haagse Jagon... Uh, wordt gezegd, als je zo je toeter bent, ben je knettergek. Nou, dat vind, ik vind het een knettergekke maatregel dat dit gaat gebeuren. Staatssecretaris Bleker is knettergek. Ja, ja, die man die heeft zo'n agressie naar de natuur. Dat, ik kan dat niet begrijpen. Dat is ook zo... Met wie je ook praat, wie je er ook over spreekt... Uh, het gros van Nederland en sympathiek ten opzichte van de natuur. En we hebben nu staatssecretaris... die de natuur alleen maar ja, de vernieling in helpt. Dus die nieuwe natuurwet van staatssecretaris Bleker, daar staan eigenlijk, ja, als je het over vogels alleen al hebt, de meest vreselijke, bizarre dingen in. Daar gaan we het de komende weken, maanden, gaan we het die vroege vogels over hebben. Die natuurwet die is, ligt nu nog eigenlijk voor iedereen te inzagen. Ja, er is nu nog uh, zo'n voorstel. Uh, ja, een soort voorstel, dus een consultatie van de bevolking. Dus... Mensen die ook vinden dat je niet op trekvogels moet schieten. En dat je niet in natuurgebieden moet gaan jagen. En dat je dus ja ook vogels in principe niet mag verstoren. Want een reeks van maatregelen die er nu zijn, die vervallen allemaal. Vogels worden echt weer een beetje vogelvrij. Dus in, nou, Als je dat ook vindt, dan zou ik zeggen... ga even naar de website van Vogelbescherming Nederland... en klik dan die nieuwe natuurwet aan en protesteer daartegen. In je eigen woorden... Uh, altijd maar korte zinnetjes, maar laat iets van je horen. Want als je dit nu allemaal voorbij laat gaan... dan moet je over een paar jaar niet zeuren als je in zo'n gebied wordt, uh, komt... en je loopt daar lekker in het voorjaar of in de zomer van de vogels te of in het najaar, als dan zeg maar, volop gejaagd wordt. Als die vogels allemaal als een idiota vandoor gaan... omdat we Nederland weer terugzetten in de tijd. We gaan terug Ja, we gaan terug voren voren. En ja. ik, vind, ik, ik kan het niet begrijpen waarom men dat doet. Ik snap het niet. Zeg maar, uh... Wel, wat zijn de argumenten? Ja, ik heb ze niet gezien. Maar geld, Nico. Geld. Ja. We betalen 4 ton per jaar om ja. de smieten in Nederland... Nou, dat uh... doen we dus al jaren. Dus dat, kan dat niet het argument zijn? dan? Nee, dat, dat kan niet het argument zijn. Want op het moment dat je die smieten gaat bejagen, wordt het veel duurder. Ja. Gaat het de boeren veel meer geld kosten? Want wat denk je? Die smieten zitten nu rustig geconcentreerd plekken te grazen. We weten vanuit het verleden uh, dat als je dat gaat doen dat die smieten veel meer gaan vliegen. Want de ene boer jaagt ze naar de andere en weer terug. Dus ze moeten veel meer eten. Schaderegelingen die, die vervallen, dus de boeren krijgen dat geld niet meer. Dus de boeren zijn samen met de spinten de dupe. Ik lig er echt wakker van. Ja. ja ik, vind het echt, nee, ik vind het echt heel erg. Ja. Is daar één woord voor? Ja. Ik zou gaan zeggen, bleek er wat meer kapot dan je lief is. we hoorde de Norwegian Wedding Dance die de Engelse componist James Moody schreef... voor de mondharmonica-speler Tommy Rayleigh. Creatieve geesten, opgelet. Binnenkort bestaat de Gelderse Milieufederatie 40 jaar. En om dat te vieren is de milieuorganisatie op zoek naar bijzondere plannen en ideeën. Directeur Volkert Vintges legt uit wat de bedoeling is. De Gelderse Milieufederatie die bestaat 40 jaar. Maar bijvoorbeeld ook uh, Pluk van de Pettenflat... De creatie van Annie M. Gismied, de grootste actievoerder van Nederland. Dus uh, um, wij hebben dat aan elkaar gekoppeld. En wij gaan een prijs uitreiken. Want we willen, als er wat de vieren wel willen, ook we een prijs uit kunnen uitreiken. En dat is de pluk van de Pettenflatprijs. En iedereen die een plan heeft om de natuur te redden, want de natuur staat zwaar onder druk op dit moment. Er uh, wordt zwaar op bezuinigd. Maar ook allerlei planten en dieren en natuurgebieden lijken op vogelvrij te worden verklaard. Dus wij zoeken eigenlijk weer creatieve mensen met creatieve ideeën... die meehelpen om de natuur te redden. En er mogen grote, er mogen kleine plannen zijn. Dat kan van alles en nog wat zijn. Een club mensen die zelf aan de slag gaan om natuur te beheren. Of mensen die een verstand hebben van hoe je dat wat minder bureaucratisch regelt. Want het beheren is allemaal ontzettend bureaucratisch geregeld. Daar kan heel veel geld mee uitgespaard worden. Ook dat soort ideeën zijn welkom. Het beste idee krijg een prijs, dat is een kunstwerk, een beeldje, de krullenvaar, van gerecycled materiaal gemaakt. Maar wij hebben ons ook op het standpunt gesteld dat wij, indien dat kan, dat we het plan gaan uitvoeren. Dus dat is denk ik de grootste prijs die je kunt krijgen, dat je eigen plan wordt uitgevoerd. Daar gaan wij ons voor inzetten. En u heeft nog een week de tijd om zo'n creatief plan om de natuur te redden te verzinnen. Voor 14 november moet uw idee binnen zijn bij de Gelderse Milieufederatie. En bij ons op de website vindt u alle informatie. Bloeiende planten, fladderende vlinders, dieren die nog maar niet in winterslaap gaan. Uh, we praten nog heel even verder met Karst Veling van de Vlinderstichting en van de Natuurkalender. Uh, Karst, wat was jouw meest bijzondere waarneming afgelopen week? Nou, vorige week heb ik een fietstokje gemaakt door Culemborg, waar ik woon. En toen had ik meer dan 30 vlinders was Nog net geen november, het was eind oktober. Maar dat is bizar, natuurlijk, om 30 vlinders te zien zo laat in het jaar. Ja, en verrast jou dat dan ook nog? Daders doorgaan je bent ja, ook, dat een dorp, mij ook. Winter de Vlinderman. <laughs> ja, ja, daarom juist ja. Ja, zo bijzonder dat je zoveel vlinders nog ziet zo laat. Ja. Maak je je zorgen, of uh, is het alleen maar interessant? Ja, ik, ik heb het idee dat het alleen maar uh, ja, dat het geen probleem is voor de, voor de meeste beesten. Ze, ze gaan wat langer door, ze planten zich nog voort. Misschien dat dat wat wordt, maar als het niks wordt is het ook niet erg. Want dit is een soort van bonus, het komt er bovenop. De meeste soorten hebben zich gewoon nog goed voortgeplant. Dus ja. maak me geen zorgen. Want nog even, even biologie les. Vinders kunnen op een paar manieren de, de winter door, toch? Ja, er zijn vlinders die gewoon als vlinder wegkruipen op zolder of in een holle boom. De citroenvinder, de dagpaoog, de kleine vos. Maar de meeste soorten zitten als eitje of als rups of als pop ergens verscholen in de winter. En die, uh, ja, die gaan dan pas in het voorjaar, als het warm wordt, dan gaan ze zich verder ontwikkelen tot vlinder. Ja, maar als het nu dan heel warm is, denken ze dan niet... Hé, hey, pop, ik... Uh... Ja, onderuit. Nee, dat, dat komt voor. En heel bijzonder, afgelopen week is er een klaverblauwtje gezien in Zuid-Limburg. Nou, dat is een hele zeldzame vlinder in Nederland. Die nog maar een paar jaar weer, uh, weer terug is hier. Normaal gesproken vliegt die in augustus. En nu opeens, in eind oktober, is er weer eentje gezien. En dat is dus waarschijnlijk inderdaad een baby die uh, een uit baby de kop is gekomen. En die dacht van: ik ga gewoon nog een Uah, vlinder worden. He, Juist. Een lekker weertje. Maar, ja. Uh, ja, niet om nou heel te geur, maar gaat die baby de winter uh, overleven? <laughs> die gaat de vlinder zeker niet de winter overleven. Nee. En. Ik weet niet of het een mannetje of een vrouwtje was... maar hij moet natuurlijk om zich voor te planten nog een partner vinden. Nou, die kans is ook heel klein, dus ik denk dat dit gewoon... Uh... Oh, het blijft gewoon een single, single vlinder? Ja, die misschien. vliegt nog eventjes een paar dagen rond en dan, uh, dan is het over. Ja. En uh, nog heel even, we spraken buiten ook even over, uh, over de bomen... maar paddenstoelen hebben we nog niet over gehad. Je ziet wel paddenstoelen, ja. maar uh, normaal... Nee het, geen goed, je veel paddenstoelen uh, zien. nee, het is zeker geen goed paddenstoelen najaar. En dat heeft denk ik niet zoveel te maken met, met de warmte nu... maar vooral met het hele droge voorjaar wat we gehad hebben. Toen zijn heel veel van die mycelia's uh, die, mice die dus onder de grond zitten... van die paddenstoelen, zijn toen uh, verdroogd. En ja, dat herstelt zich wel weer, maar niet nu. En op sommige plekken is het toch nog vrij droog. En droogte is ook voor paddenstoelen heel... Uh, heel vervelend. En vorige week heeft het eventjes geregend, dus het kan best zijn dat de komende week er alsnog, als het zo warm blijft, dat er alsnog best wel wat paddenstoelen tevoorschijn komen. Maar ja, okay. die doen het niet zo best als veel andere Maar dingen. als we ja. ons over iets weinig zorgen hoeven te maken, is het over de paddenstoel volgens mij in Nederland, toch? Of, uh, ja, ik ben geen paddenstoelendeskundige, maar ik, uh, nee, ik denk dat dat... Uh, die blijven onder de grond zitten. Onder en, de grond, uh, uh, dat ze zich redelijk kunnen handhaven. Ja, ja. Die, die worden niet te vroeg wakker, dat idee. Nee, ja. uh, wij hadden uh, op de Venolijn al veel, veel laatstelingen. Zijn er verder nog hete herfstwaarnemingen binnengekomen Um, nou, eigenlijk de meeste zijn in de fenolijn gekomen. Hè. Die vleermuizen die heel actief zijn. Planten die, allerlei planten die weer in bloei komen. Of ja. al in bloei komen. Zo'n blauw druifje is natuurlijk typisch een voorjaarsplantje. Ik heb ook fluitenkruid gezien wat weer opkwam uh, inderdaad. Ja, uh, ja, dat is echt zo'n plant die normaal in het voorjaar bloeit. En nu nog een keertje voor de, voor de volgende keer gaat bloeien. En uh, ja, dat, dat zie je toch heel veel. Heel veel van dat soort uh, rare zaken. Uh, ja. Ja. Maar jullie zijn natuurlijk, fenolijn draait natuurlijk vaak om eerstelingen. Ook wel om lingen zeker in deze tijd. Want ja, maar nu zijn jullie daar natuurlijk extra nauw op zoek. Want iedere week wordt er weer iets gemeld... waarvan je de week erop denkt van, Juist. hé, dit is pas... Ja, nee, dat melding. is inderdaad waar. En dat, uh, ja, dat, dat realiseer je vaak niet zo, hè? Ook zo'n laatste gierzwaluw, dat heb ik elke keer. Dan denk ik van, hé... Dan denk ik, hé, het is een late gierzwalding. Maar drie week, vier week later zeg ik, wanneer was dat nou? Want ja, je weet nooit wanneer het de laatste is. Nee. Want, uh, en, maar nu heb je natuurlijk met die warme, warme herfst... heb je echt dingen die opeens weer tevoorschijn komen. En dat is wel heel nuttig om die ook aan de natuurkalender te melden. Daar zijn we ook zeer in geïnteresseerd. Juist om, om een beetje ja, een beeld te krijgen... van uh, wat voor planten en dieren allemaal reageren op die warme, warme herfst. En vind jij laatste lingen dan net zo leuk als eerste lingen? Nee, voor mij niet. Ik ben altijd nee. toch ja, die eersteling, Dat is echt. Daar ga je echt naar op zoek. En ik, ah, het wordt nu iets warmer en ja. het kan. En waar zou ik hem dan kunnen zien? Nou, dat is daar. Ja, dus dan begint die lente weer een beetje ja, te kriebelen ja, en dan uh, uh, de, de scoringsdrang in het voorjaar. Dat is een ja. beetje waar het voor doet. Mijn in het voorjaar zijn natuurlijk ja. al gewend hè, dat het daar wat verschuift. Dat meldt uiteindelijk. Ja. ja, maar dat het nu aan de, aan de najaarskant ook zo aan. het... Aan het oprukken is. Ja, dat is lang niet altijd zo. We hebben wel eens een andere hele warme winter gehad. Ik dacht, 2005, 2006 was het echt heel lang warm. De hele winter door hebben de planten gebloeid. En ja, wie weet gaat het dit jaar weer die kant op. We zullen het zien. We gaan het zien. Kars van de Vlindersdichting. Dankjewel. De actualiteit van de geschiedenis. Onvoltooid verleden tijd op de radio. OVT. Onvoorstelbaar, schokkend en ongekend. Met deze week fraude in de wetenschap. Professor Diederik Stapel. Het levensverhaal van Marga Klompé. Er waren bloemen van dokter Drees voor onze eerste vrouwelijke minister, dokter Marga Klompé. En spionage tijdens de Eerste Wereldoorlog. OVT, straks om 10 uur. Radio 1, het nieuws van alle kanten.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 Ga naar regiobank.nl. Dit is Radio 1.